Dan nog het weer. Vandaag geregeld zon, maar ook een enkele bui. In de loop van de dag ook kans op onweer en windstoten. Vooral in het noorden van het land. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Files met meer dan 10 minuten vertraging op de A4. Daarna richting Amsterdam bij knooppunt Battenverdorp. 7 kilometer na een ongeluk. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp. 7 kilometer... A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Harningsveld-Giessendam, 5 kilometer. Ook dat komt door een aanrijding. Op de A16 richting Rotterdam, voorknopend Tebrechtse Plein, 9 kilometer. Het heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de A20... van Gouda naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum. Daarachter staat 13 kilometer file. De rechter rijstrook is daar dicht. En ook veel vertraging op de N44, Den Haag richting Amsterdam. Dus was Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik heb een kleur aan mijn dag gegeven. Dit is Finis, le jour de chance. Hierop via Paran, Chacal, Le Chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. Misschien zie ik hier Wat een rust in het tweede uur oh. bij Hotel Hoogland. Ja, daar zijn we weer. Ja, wij goed. hebben het eerste uur gehad, was heel gezellig. En het tweede uur gaat ook gezellig worden, maar heeft wel een, een beetje politieke lading. Want ja. wij beginnen met het nieuwe bestuur van de VVD. Volgens mij zit het er al een paar maanden, maar dat horen we zo wel. Uh, daarna gaan we met Wethouder Kuipers praten en Pascal Spijkerman over Pop-Up. Ja. En de afsluiter? Ja, de afsluiter is de CDA, dus Jan, Jan Belen. Jan Belen. Ja, druk, druk, druk. Ja. Daarom heb ik de agenda ook al gedaan. Ik denk dan is dat maar. Oh, jij verwachtte wel heel lang, gaat duren hier. Ja, ja. Nou ja, in, uh, normaal zit er één gast of twee en nu zitten er drie. Uh, welkom uh, even van uh, uh, rechts. Hans Drommel, van Verwij en Roy Dongen. Je ziet er ineens heel anders uit. In de campagne had je een mooi pak aan en dan nu een petje op. Oh. Uh, voor, de, voor de luisteraars het te verduidelijken. Uh, jullie moeten samen met één microfoon doen, dat gaat wel, hè? Zeker. Natuurlijk. Ja, ja, ja ik, zit even, ik zit even te kijken naar een voorzitter die uh, uh, zit te kijken naar zijn medebestuurders. Hoe um, lang is het nieuwe bestuur nu aangetreden? Want die wisseling was volgens mij al een paar maanden geleden, of niet? Nee, uh, ben dat oh. is. Sinds 25 maart. Dus eigenlijk zit er nog geen maart. Uh, ik dacht dat het eerder was, maar dan is dat nee, zeker uh, gerommel in, uh, in, in de zand voor ze geweest. Nou, ik denk dat het bij jou gerommel is. Want... <laughs> dat gebeurt ook. Nee, we zijn gewoon bij, uh, tijdens de Algemene en ja. gekozen als uh, nieuwe leden van het bestuur. In 25 maart. Dus eigenlijk heel keurig gegaan. En, uh, dat vonden we ook de gelegenheid om hier bij, jou even te komen, bij jullie even langs te komen. De, uh, de voorzitter, Ellen, wat doe jij? Ik ben vicevoorzitter en ik uh, onthoud de contacten, om het zo maar te zeggen, ook met de fractie. Dus uh, politiek liaison is het ook wel uh, genoemd. En dat heeft uh, mede te maken ook met een deel van mijn uh, ervaring als raadslid in de vorige periode. En uh, ook als Hans uh, bij gelegenheid verhinderd mocht zijn, dan uh, kan ik uh, zijn functie waarnemen. Ja, Hans heeft natuurlijk ook een, een politieke carrière achter de rug. Uh, Roy? Hoe zit het met jouw politieke carrière? Uh, nou, het begint waarschijnlijk. Dus uh, ik uh, ben verantwoordelijk voor uh, PR, de Public Relations. Het contact uh, van de partij met uh, de mensen in en om Zandvoort. En mensen die werken, organisaties. Dat is het belangrijkste. Ja, ik hoor mezelf en jou oh ja. ook drie seconden later. Dus... Ja, <laughs> ja, helaas zit die vertraging er nog steeds op. Um, heb jij daar veel werk aan? Want uh, wat, wat mij opvalt is dat uh, rond verkiezingstijden zie je constant mensen uh, rondlopen. En dan hoor je het via niks. En dan is de, uh, de provincieverkiezing en dan zie ik je weer lopen. En dan zie ik je weer niet. Wat doe je in die tussentijd aan, aan promotie? Nou, we zitten hier bijvoorbeeld. Er zijn geen verkiezingen, dus dat is al een uh, goed punt. Er komt wel een nieuwe bestuur dus. <kijkt> ja, nou, dat is wel heel belangrijk. Dat nieuwe bestuur heeft ook een aantal uh, belangrijke ideeën. Uh, wij willen gewoon een goede basis houden met de bevolking hier in Zandvoort. Dat betekent dat we contact moeten leggen met alle mensen, met de organisaties. Hoe ga je dat doen? Uh, heel simpel. We gaan zij eens op bezoek. We gaan met ze praten. We willen weten wat er onder de mensen leeft. Dat dan vrouw vrouw de mensen Hoe ga je dat doen? Nou, een voorbeeld. Onze fractie is uh, een paar dagen geleden bij Nieuw-Innekum geweest... en is met uh, iemand van de bewonersraad, of uh, cliëntenraad, een uh, fietstochtje gemaakt in een rolstoel... om eens te ervaren hoe dingen werken. Ja, naar de mensen toe. Naar de mensen toe. Letterlijk naar de mensen toe. Maar het kan ook zijn dat je zegt, we gaan eens met de besturen van de scholen praten. Wat leeft er onder de scholen? Welke behoeften zijn er? Om een voorbeeld te doen. Dus uh, actief naar de mensen toe. Dat uh, hoor ik ook andere partijen zeggen. Dus wij gaan je dat wel een beetje bevolgen. Of je dat doet. Graag. <laughs> ja. Ellen, um, nee. jij hebt de laatste raadsperiode gezeten. Hans heeft daarvoor gezeten. En ook laatste. de laatste. En ook de laatste. Ik heb je een paar keer zien acteren als uh, voorzitter van de commissies. Um, je bent eruit gaan omdat je druk hebt met je werk en nu doe je toch weer uh, vicevoorzitter. Uh, kan dat? Nou, ik uh, ja, dat werk is één, maar moederschap is name... uitzien, ja. <laughs> Nou ja. Eigenlijk is dat, uh, dat voor mij toch, uh, toch het belangrijkste. Het is vrij druk met een uh, jong gezin en wat ik wel merk is dat uh, eigenlijk de werkzaamheden van het bestuur zijn eigenlijk veel beter voor mij om te combineren dan werkzaamheden als raadslidmaatschap. Dat zijn uh, eigenlijk data. Die zijn uh, ja de hele kalender van de raadsvergaderingen van uh, mm. de, ja, die liggen al van en, en ja, de bestuursvergaderingen die zouden eventueel ook bij mij thuis kunnen plaatsvinden. Waardoor ik bijvoorbeeld geen oppas hoef te regelen. Want ik heb ook een man die uh, veel van huis is. Dus de, ja, en dat had inderdaad nooit gekund. Dus wat dat betreft geeft een bestuursfunctie uh, uh, meer flexibiliteit. En het is voor mij echt een kans om het toch nog in te zetten voor de VVD. Ja, je hebt meer tijd. Hans, ja, uh, de voorzitter. Ben. Uh, jij uh, bent ook actief geweest de afgelopen jaren in uh, de politiek. We hebben net over een aantal namen gesproken die uh, de VVD gepasseerd zijn. En dan uh, was mevrouw de Jong ongeveer de eerste die, die ik meemaakte in de politiek. Hoe lang is dat wel niet geleden? Hoe lang is dat wel niet geleden? Uh... 83 ongeveer? Ik kan zeggen 20 jaar, maar Dus ja, ja. <laughs> zit je al in de goede richting. In maar ja, ja, maar, maar, maar ja. zo, zo lang ben jij dus al actief in, in, in nee, de vvd wereld? Nee, nee, dat, is, of, dat is niet waar. Ik, een schaduw? Nee, ja, ook niet meer opletten en kijken en luisteren. Nee, mijn activiteit echt is pas begonnen een jaar of twaalf geleden. Blinda. Dat wij samen in het bestuur zaten. Ja, dat is, Voor de luisteraars, Belinda ja, ja, ja. Gurren zit hier ook als ja, uh, VVD'er en als voorzitter van de CRM. We hebben een heel gezellig uh, ogenblik hier in uh, Hoogland. En, uh, ja. nee, het is dus zeg maar, zo'n zo 15, 20 jaar geleden dat ik toch wel in de, actief in de politiek ben. Maar echt formeel actief, dat is wel wat anders denk ik. De betrokkenheid is een jaar of 12, 13 ja. Uh, als je in een jaar of 12, 13 teruggaat. Hè? Ja. en er zijn natuurlijk uh, mensen die uh, die politiek nog steeds bedrijven. Is er dan veel veranderd? Nou, we zijn nog steeds erg emotioneel. In, in de raad en in de politiek. In de nou, de vechtpartijen zijn eruit, hè? <lacht> die zijn er nu op het ogenblik wel uit, ja. Maar het is, uh, het is in die zin wel onvergelijkbaar met vroeger, maar zeker niet vergelijkbaar met andere plaatsen. We zijn anders in Zandvoort, in menig opzicht. Nou ja, als je even andere plaatsen aantikt, speelt dat door mijn hoofd dat er in Bloemendaal-Halem ook van alles leeft. En dat leeft hier natuurlijk ook. Dat is waar. Is het zo? Um dan, dan, dan, dat is een beetje wat ik, wat ik bij jou uh, uh, lees, dat je wat, wat meer tijd hebt voor je gezin. Dat heel veel raadsleden, dan wil ik even uit, uit de partij, gewoon heel veel werk moeten verzetten om die vergaderingen uh, goed voor te bereiden en, en, en te doen. Ja, wat je zegt is natuurlijk waarde, je moet ontzettend wel voorbereiden, maar ik weet niet hoe anderen dat doen. Want in mijn uh, periode als voorzitter van uh, de commissie, waar ik toch ook een jaar of vier ben geweest, merkte ik vooral dat mensen slecht voorbereiden. Er waren diverse leden die zich heel goed voorbereiden... maar je merkte ook dat, dat slecht voorbereiden ook regel was, hoor. Um, als je je slecht voorbereidt, krijg je daar klappen van in een vergadering. Daar krijg je klappen van. Uh, je kan dat ook als je daar een beetje geroutineerd bent... natuurlijk heel goed mee omgaan. En dat gebeurt ook. Want iedereen is goed geroutineerd. Maar als voorzitter uh, lees je dat keer of tien, twintig. Dan bereid je je goed voor. En dan merk je dat je vragen krijgt... die uit een stuk onnozel komen. En mag je niet zeggen natuurlijk als voorzitter. Die uit een stuk... Nee, dat zeg je dan ook niet. Nee, maar dat is hetzelfde dat als ik jou nu ben. Uh, ik zie het aan je ogen. <lacht> het, het komt op je af. En je vindt het toch jammer voor de gemeente... Je ik vind het jammer voor ons dorp. Want ten diepste gaan we allemaal voor hetzelfde. Hè? Uh, waar ik dan nou een beetje die, die kant op wil. Of, of ga gewoon. Het is gewoon een, een open gesprekje. Uh, er moet heel veel ingelezen worden. En wat jij ook aanhaalt. Ellen en Roy. Die, die ziet dat ook. Um, Twee commissievergaderingen, raadsvergaderingen... weet je rust, weer commissievergaderingen... zulke stapels. Is dat nog te doen... voor een, een, een, een, een, een werkend mens? Want er zijn best wel mensen die nog werken in de raad. Plus dat je ook nog je fractieoverleg hebt. Ja, dus... Het is natuurlijk wel te doen. Je moet heel efficiënt met je tijd omgaan... en je moet ook echt doen wat je zou willen doen. Mm -hmm. En als je het ook samen doet... moet je op elkaar rekenen en ook... Ja, serieus met de tijd en de agenda omgaan. En dus het heel goed te doen. Okay. De mensen die niets doen... hebben we nergens de tijd voor. Dat is waar. Ja. Je moet blijven bewegen, zeggen ze tegen mij altijd. En dat doe ja. ik dus ook. Uh, Roy had het over plannen, Hans. Wat voor uh, plannen heeft de VVD? De, de nieuwe, de nieuwe, het nieuwe bestuur? Dus voor de voorzitter natuurlijk het makkelijkste. <laughs> ja, die delegeert. Die, nee, die delegeert niet. Die maakt het mogelijk dat dat wat uh, Roy en Ellen wat wil, en ook wat onze secretaris wil, en ook wat onze penningmeester wil, wat ze voordragen, je moet dat faciliteren en dat gezamenlijk mogelijk maken. Je moet een team bouwen. Mm -hmm. Je moet... Uh, uh, dat vooral naar voren probeer te kijken. Dus allemaal de dezelfde kant ook op kijken. En dat is eigenlijk een bijzonder leuke taak. En dat samen dan ook weer met de fractie. En jullie, jullie kijken allemaal dezelfde kant op nu? Nee, natuurlijk niet. We zijn wel. <lacht> <lacht> Ik wil niet refereren aan het rommelen van de afgelopen jaren in de dat VVD. Natuurlijk? maar natuurlijk? Ja, dat is natuurlijk. Vooral bij de VVD. We, we, zijn, uh, we zijn niet gebonden aan een uh, sterke regime. We zijn ook uh, echt vrijzinnig in ons doen en laten. En dat betekent dat je dus creatief bent, dat je al wat op te merken hebt... dat je al wat anders wil. En dat is juist het boeiende van het verhaal. Als je een hele strakke regime hebt... Dan, dan, dan hoor je alleen maar datgene wat je horen wil. En het leidt vanuit tot helemaal niets. Ja. En het is bij elkaar de komt uiteindelijk. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Je ja, heet dat dit net wat je zegt. Je moet bij elkaar komen en uiteindelijk ook daarvoor gaan. En dat lukt ons steeds weer. Ik ja. wil even, het is ook een beetje heet van de naald. Uh, gisteren is mevrouw uh, Lieslotte de Jonge afgetreden. En um, haar verklaring uh, gaat een beetje naar de nieuwe voorzitter van de commissie. Jij die Kramer. Um, zij uh, vindt dat hij onfatsoenlijk en, en, uh, en netjes werkt. Um, wat vind je van die verklaring? wat ik van die verklaring vind. Ik, wat vind ik van Jerry? Oh, dankjewel. Ik, ik vind Jerry een heel fatsoenlijke kerel die, die hard heeft voor Zandvoort en een uitstekende voorzitter zou kunnen zijn. En dat verdient ook met acclamatie gekozen te worden. Nou, en de grap is dat gemerkt... het in die commissies wel naar voren gekomen is dat het, dat het zo zou gaan. En nu werd er uh, ineens geroepen van, uh, we moeten stemmen. Ja, precies. En als je dan als voorzitter gekozen zou worden, of aangesteld zou worden, en je hebt eerst het gevoel dat je gedragen wordt door de gehele uh, commissie, en ook die zin er is ingegaan bent en dan op het moment su merkt van hey er is iemand minstens iemand tegen want die wilde immers een schriftelijke stemming dat je nou wat narro wordt en dat zag ik aan Jerry en dat heeft hij ook geuit. Ja, hij in de dat in de schorsing schorsting, dat, uh, dat gebeurde dus ook. En uh, iedereen, want ik zat zo naar buiten te kijken, iedereen in de gang was met hem aan het praten. En uh, Zelfs jij bent er nog even naartoe gegaan. Nou, ik had het genoeg om die eerste schorsing mee te maken. En uh, samen met zijn fractie uit hij dat hij daar heel erg uh, tegen van vallen. Nee. En ik ondersteun hem daarin en ook de hele fractie van uh, dit soort dingen kan je niet maken. Nee, maar nou is uh, uh, het verkiezen van Jerry als voorzitter van de commissie wel de druppel voor mevrouw de Jong om op te stappen. Dat is zo, hè? zo schrijft ze dat, ja. Maar dat vraag je nu weer mij, van waar die druppel vandaan komt. Ja, nou, ik vraag wat je ervan vindt. En dat mag best een mening zijn, uh, politiek, technisch over Zandvoort. Nou, ik denk dat mevrouw de Jong gewoon een goed besluit neemt... als zij hier uh, het, uh, de conclusie komt dat dit haar druppel is. Dat is een goed besluit en ze weggaat dan. Mm -hmm. Nou, dat vind ik een, een, een goede. Um, de uh, speerpunt van de VVD binnen Zandvoort. Blijven die dezelfde verkiezingsprogramma? Ga je nog nieuwe uh, dingen toevoegen? Kijk ook even naar Belinda. Ja, Belinda zit niet aan tafel. Dus wij moeten het beantwoorden. Maar ik ga nu niet vertellen aan jou, Ben. <laughs> want, nou. want wij hebben nieuwe verkiezingsprogramma gaan toevoegen. Ja. Wij hebben nu een heel goed verkiezingsprogramma. En dat maakt de fractie aan alle kanten waar. En daar zitten we voor. En dat is ook het nette de clue, denk ik. Dat je niet steeds als een opportunist van de ene kant naar de andere kant gaat. Maar achter je eigen beginsel blijft staan. Zo van, het liberale koers. beginsel, wij houden koers. Ik wil het bestuur hartelijk danken voor uh, deze 10 minuten kwartiertje dat jullie geweest zijn. En uh, als het is, kom graag terug. We spreken jullie heel graag. Dank u wel. Ja, dat maakt graag ja. gebruiken. Dank jullie. Aangeschoven is uh, wethouder Gerard Kuipers? Goedemorgen. Gerard. Goedemorgen. Mag Gerard zeggen. Hè? Jazeker. Ja, nou ja, ik vraag het al. Ik moet meneer. Kuipers. En, uh, Pascal Spijkerman uh, is uh, aangeschoven. En uh, zeg vooral Pascal. Oké, okay, Pascal. Pop-up Zandvoort weekend. 19 tot 21 juni. Vertel. Wij gaan iets leuks doen. 19 tot en met 21 juni. Krijgen inwoners en ondernemers in Zandvoort de gelegenheid om events te organiseren, initiatieven te nemen. En de gemeente gaat proberen zo min mogelijk drempels te vormen. Zodat mensen zoveel mogelijk ruimte krijgen om da daadwerkelijk te doen, eh, wat ze leuk vinden. En eh, dat is het pop-up Zandvoort weekend van 19 tot 21 juni. En waarom is dat georganiseerd? Ik kan het een beetje bedenken. Hè, want eh, volgens mij is het de bedoeling dat we iets met het dorp gaan doen en het dorp gaan promoten en kijken wat er nou in dat dorp gebeuren moet. Om het echt vooruit te krijgen en dat er dus nou eindelijk eens dus echt iets uh, positiefs uh, gaat gebeuren. En dit is dan zeg maar de aanzet. En dan, wat er dan uitkomt, dat wordt dan daarna uitgebreid. Is dat een beetje simpel gezegd? Nou, het is ook een beetje een proeftuin. Uh, iets wat we vaak tegen kunnen zeggen in de politiek is uh, de regeldruk die moet minder. En daar hebben we dan hele verhalen over. Maar als je mensen spreekt, dan zeggen ze nou, dat valt nogal mee, we merken er weinig van. Dus ondernemers die je spreekt, die geven ook vaak aan. Ik zou best iets willen Organiseren rondom een evenement wat er al is, maar ik probeer het niet eens... want dan moet ik al die vergunningen aanvragen, dat is allemaal reuze ingewikkeld. Het is wat dat betreft ook een weekend om eens te kijken wat gebeurt er nou als je daar wat, uh, wat soepeler mee omgaat. Uh, het is ook een, uh, een signaal aan ons uh, vanuit de gemeente om ervoor te zorgen dat we mee bewegen met die veranderingen. Dus dat we ook zorgen dat we snel mee kunnen schakelen als, als er initiatieven zijn. En we leven natuurlijk wel in een wereld van internet waarin overmorgen de wereld weer anders kan zijn en dingen heel snel opkomen. Ja, dan moet je ook snel mee kunnen bewegen. En, uh, dus het is ook voor onszelf, en dat merk je nu al wel in de organisatie, het is ook een uitdaging om te kijken of dit werkt. En, uh, en om van te leren hoe je dingen anders moet doen. En misschien dus ook om die regels ook echt qua regeldruk actief te gaan verminderen. Nu, uh, naar, sorry. nu, nu uh, is dat proces in gang gezet hè? en uh, dat pop-up Zandvoort staat los van het bestemmingsplan waar je ook druk mee bezig bent. Um, stel nu, ik wil een heel groot muziekfestival organiseren op het gasthuisplein. Ja. En ik roep dat. Hoe gaat dat proces dan in zijn werk? Heb je het dan over specifiek dat weekend of is het algemeen? Ik heb het over dat weekend. Over dat weekend. Nou, iedereen die welk initiatief dan ook wil organiseren die mag dat melden op www.popupzandvoort.nl. Daar staat ook een hele beschrijving met spelregels bij. Um, en die spelregels houden in dat het moet passen... binnen het toeristisch en economisch klimaat van de gemeente Zandvoort. Dus heel breed. Heel breed kan het zijn. Um, het moet wel Zandvoort promoten. Dus het moet positief zijn ingestoken. En wat natuurlijk ook belangrijk is... is dat de veiligheid gegarandeerd moet zijn. Nou, Nu hebben wij hele wijze Zandvoorters... Um, die creatief zijn, die heel veel initiatieven sowieso al ondernemen die ondernemend zijn, die kunnen inspelen op trends. Dus wij verwachten in dat opzicht geen enkel probleem... Um met de aanmeldingen, maar eh, meld het wel op pop zodat de hulpdiensten het weten, zodat de gemeente het weet zodat we kunnen kijken hoe we zoveel mogelijk initiatieven naast elkaar kunnen laten plaatsvinden, want er is natuurlijk qua politieinzet bijvoorbeeld wel een enigszins beperkte capaciteit en we willen zoveel mogelijk toestaan, maar moet wel een beetje gecoördineerd worden vooraf. Hoeveel aanmeldingen zijn er tot nu toe? Er zijn tot nu toe 15 aanmeldingen binnengekomen, heb ik begrepen. Dat is best wel do, do, do, ja. Doe eens een, een tip van de sluier oplichten. Ja. Uh, een klein tipje want ik wil niet de uitmelde initiatieven... Nee, nee, nee, nee, nee. meer promotie geven nee. dan de initiatieven die nog gaan komen. Ik heb gehoord, en dat is ook wel mooi... van dit hele proces... dat de samenwerking tussen de... Uh, mannen en vrouwen in Zandvoort... die vis verkopen... een boost zou kunnen krijgen. Want uh, de gebroeders Berg zijn van plan... om samen met alle collega's uh, uit de branche... een uh, WK-haringhappen te gaan organiseren. <lacht> waarbij negen viskarren... naast elkaar komen te staan. Op het Raadhuisplein is de bedoeling. Ik hoop dat het past. En... Uh, Um, ...wij 1400 mensen bereid moeten krijgen om tegelijkertijd een haringje te gaan happen... ...zodat wij, heb ik begrepen, ik citeer uh, de Berg. Friesland uh, verslaan... ...en in het Guinness Book of Records gaan komen. Ik doe mee. <laughs> Lijkt ja. me hartstikke leuk. Ja. Dat is wel een, een, een, een... Dat mag je ze wel even vertellen, want Guinness Book of Records moet je aanvragen van tevoren... Hè, ...dat je daar even uh, bij okay, nadat ik over, veronderstel over regelgeving... die Gebroeders dat uh, nou, absoluut uh, een zeker in notaris bij. Um, ja, wij Jij had wij... een stukje gevonden uit de krant en het ging het parool, uh, parool ja. en over een bureau. Nou ja. ben ik naar uh, heel veel bijeenkomsten van jullie geweest, maar ik heb nooit over het bureau gehoord. Uh, staat dat er los van? Of is nee, staat er niet handlos? los van. Misschien, misschien wel leuk om even te vertellen hoe dat hele DNA-traject nou gestart is. Uh, dat bureau is waarschijnlijk Bureau IMA, denk ik, waar jullie het over hebben. Ja. Identity, Identity Matching, matching Academy. Academy. Ja, Provincie Noord-Holland, uh, want dat vergeten we denk ik uh, makkelijk, uh, die heeft uh, een aantal jaren geleden uh, bedacht, we moeten eens kijken naar de identiteit van de kustplaatsen, uh, wel moeten bedenken is dat de toeristische sector, dat is qua werkgelegenheid de tweede sector van Noord-Holland, na de industrie. Dus daar wordt gewoon heel veel geld in verdiend. En we hebben natuurlijk een aantal hele aardige kustplaatsen in Zandvoort. Of in Noord-Holland. En Zandvoort is er één van. En Noord-Holland heeft gezegd, kijk nou eens naar waar je goed in bent. Kijk nou eens naar hoe dat ten opzichte van elkaar staat en of je er überhaupt in de weg zit. Nou, daar hebben ze een bureau voor ingeschakeld om dat in kaart te laten brengen. En daar is een DNA-profiel uitgekomen, onder andere voor Zandvoort. En de provincie heeft gezegd, de eerste fase betalen wij. En iedereen die het interessant genoeg vindt om erop door te gaan, die kan het dan zelf met, met dat bureau oppakken. Dat hebben wij ook gedaan. Uh, dus we hebben de andere drie fases ook doorlopen. En daar is een beeld uitgekomen van wat Zandvoort is. En daar is ook een uh, beeld uitgekomen van hoe wij als we de toekomst uh, in willen, hoe we mee moeten bewegen met die verandering in de markt. Wij zijn uh, de badplaats van het massatoerisme. Uh, wij krijgen hier uh, van nature veel toeristen. Treinverbinding. Uh, een prachtig circuit waar heel veel evenementen plaatsvinden. En dat bureau heeft gezegd jullie zouden de verstandig gaan doen met het oog op het om dat beter uit te baten. Dus als je ons vergelijkt met uh, bergen, dat is een hele andere uh, badplaats... zit wat meer zeg maar, in de bovenkant van de markt, wij zitten meer in het midden van de markt. Zorg dus ook dat je uh, toeristisch aanbiedt wat die markt vraagt. Nou, dat gaat om belevenissen, dus als je nu een, een, een prachtige stranddag hebt... mensen willen daaromheen het nodige aantreffen. Nou, dat kan op korte termijn georganiseerd worden vlak daarvoor. Dan moet je denken aan uh, bedrijven met producten, Red Bull, die iets wel wil gaan uh, organiseren. Uh, dat kan soms dagen van tevoren opkomen... En wij hebben gezegd, uh, dat moeten we mogelijk maken. Want daar ligt een kans. Hè. We hebben nu die grote evenementen. Maar we hebben het ook vaak over de aansluiting. Dorp, circuit, dat kan veel beter. Uh, maar we hebben het ook uh, over mensen die het leuk vinden om weer naar dat andere evenement te komen. Wat er omheen zit. Dus op het moment dat Red Bull zegt, we gaan iets op het strand doen. En dat wordt een prachtig evenement. Dan is dat misschien wel de reden om te komen. Nou is nou. dat is een prachtig advies. En dat advies er ligt er geloof ik al anderhalf, twee jaar of zo. Um, jij bent met het pop-up bezig. Pascal, uh, tot ja. 21 juni ben jij in Zandvoort beschikbaar. Uh, ik proef bij, bij Geert dat het een mooi plan is en dat je daar best wel wat mee wil doen. Maar hoe nu verder? Want 21 juni uh, is dan het weekend. Er gebeurt pop-up een evenement of veel uh, hoop ik. Ja. En daarna? Want daarna, uh, uh, met alle goede wil van de gemeentewegen uit... zal er toch initiatief gedragen moeten worden door ondernemers... en uh, luiden iets organiseren. Hoe, hoe, hoe zie ja, je dat uit? Nou, ik wil even vragen, want na, na de 21ste... gaat Pascal dat vanuit Haalem toezien ja nou We moeten even twee projecten uit elkaar halen, denk ik. Ik ben nu in gesprek met veel ondernemers, met veel inwoners. nou Je bent er zelf ook een aantal keren geweest, Ben. Maar dan praten we over het bestemmingsplan en het centrum. Dan hebben we het over de retail en horecavisie. En het idee is om op de 21e van juni, dus in het pop-up Zandvoort weekend... waarbij we inderdaad zoveel mogelijk evenementen tegelijkertijd kunnen organiseren... in dat weekend wordt ook, wat mij betreft, het convenant... die hoort bij de retail en horecavisie... Ondertekend. En dat moet ondertekend worden door vastgoedeigenaren, door retailers, door horeca, door de gemeente. En wij willen proberen daar een samenwerking te stimuleren tussen die groepen. Als wij dat kunnen bereiken en op 21 juni een krabbel krijgen van veel betrokken organisaties, veel betrokken mensen. Dan denk ik dat er een voedingsbodem ligt om dat andere project, Pop-Up Zandvoort, tijdelijke initiatieven zo goed mogelijk faciliteren. Hè? Om dat zo goed mogelijk uit te rollen de komende jaren. Dus dat is het allerbelangrijkste. En op 21 juni grijpen die twee projecten wat mij betreft mm -hmm. op elkaar in. Laten we uh, nog even teruggaan dan... Ik mag straks. Uh, naar die uh, twee projecten. Ja. Want uh, Gerard wil nog even over dat pop-up be uh, beginnen. Dat mag ook straks. Maar ik wil eerst even naar uh, de horeca en retail uh, functie. Ik ben uh, bezig kijken en bezig luisteren. Ja. Uh, wat mij opviel, en ik weet niet of dat de ja. juiste is. Uh, bij de eerste bijeenkomst was het goed gemaleerd dus zat van alles wat ja. en vervolgens was er bij elke bijeenkomst uh, de doelgroep waar het over ging had dat niet wat meer gemixt moeten zijn ligt de interesse niet alleen dan bij de horeca-ondernemers en alleen bij de vastgoedondernemers als je toch met z'n allen een, uh, een convenant wil maken, moet je van elkaar toch ook weten wat je wil? Zeker. We hebben vanaf het begin gezegd dat iedereen op elke bijeenkomst welkom is. Meer dan welkom, want ja. we willen een kruisbestuiving hebben. Precies wat jij zegt. Ja. Op het moment dat je het hebt over het afsluiten van bijvoorbeeld... is een initiatief geweest van uh, iemand die meesprak... Uh, het afsluiten van de Haltestraat in het weekend. Want dan kun je een grotere terrassen maken. Een initiatief mm -hmm. van een aantal jaren geleden. Horeca is daarvoor. Maar de retail dus daar is daar niet voor. Ja. Nee. Oftewel, op het moment dat je met elkaar spart over onder andere dat soort onderwerpen... dan kom je uiteindelijk tot iets. Ja. Dus ik ben het helemaal met je eens dat zoveel mogelijk kruisbestuiving moet plaatsvinden tijdens die sessies. Wat je tegelijkertijd in de praktijk ervaart... is dat het voor ondernemers moeilijk is om zes keer aanwezig te zijn... op een maandagmiddag of op een maandagavond. En ik ben hartstikke blij met de opkomst elke keer. De laatste keer de bewonersbijeenkomst was de avond met de minste opkomst... Al die sessies daarvoor hebben we tussen de 40 en 50 mensen gehad. Zijn de bewoners niet geïnteresseerd? Hè? Ik denk dat het directe Bevraagde belang meer bij de vastgoed, bij de retail en bij de horeca zit. En dat dat de reden is dat die bijeenkomsten ook hartstikke okay. goed bezocht zijn. Ja, Maar ik ben... Het met je eens dat de kruisbestuiving moet plaatsvinden, ik realiseer me tegelijkertijd te degen dat een inspanning van zes keer een bijeenkomst van twee uur bijwonen noopt tot prioriteren, oftewel je moet kiezen waar je bent. Nou, en dan begrijp ik dat de retailers bij de retail sessie zijn en de horeca mensen bij de horeca sessie. Nou, dat ben ik met je eens. Maar ik heb ook een aantal mensen gesproken die uh, uh, vertegenwoordigen elkaar. En die waren dus wel elke sessie aanwezig. Maar... Ja. Goed. Um, er komt, voordat we naar de pop-up nog gaan, er komt een afsluitende sessie. Ja. Daar is iedereen bij aanwezig, hoop ik. Dat dat hoop ik ook. En wat gaat daar gebeuren? Daar gaan wij een convenant bespreken met elkaar die Ovenans in potlood mei. geschreven is. 11 mei. 11 mei, tussen 3 en 5 in restaurant Ep en Vloed, Badhuisplein 2 tot ja. 4, heb ik begrepen. Um, daar gaan wij met, hoop ik, zoveel mogelijk zandvoorters dus praten over de uitkomsten van de afgelopen weken. En ik zeg... Een convenant in potlood, omdat ik graag wil dat we met elkaar de grote lijnen daar vaststellen. Maar het niet zo is dat ik daar een convenant ga presenteren die het wat mij betreft moet worden. Mm -hmm. Absoluut niet de bedoeling. We gaan met elkaar sparren over waar we het met elkaar eens zijn. En dat is de bedoeling op 11 mei om te gaan doen. Nou komt daar uh, een potlood -confinant. Ja. En dan ga ik nu naar de politiek. Mm -hmm. het Hoe dus het verder? Uh, het, ja ook, maar het viel <laughs> mij op dat er uh, weinig politieke belangstelling was bij die, uh, bij die bijeenkomsten. Uh, Buiten de wethouders om, want die heb ik wel uh, zien wisselen. Maar raadsleden die straks ook wat over het convenant gaan vertellen, heb ik eigenlijk weinig gezien. Ja, maar ik denk dat een hoop raadsleden denken dat hun klus er eigenlijk al op zit. Omdat vorig jaar die Rita- en Horeca-visie bijvoorbeeld is vastgesteld. Maar daar zit voor mij dan nou juist ook de, ja, het fundament voor de toekomst. Uh, dit is iets waar de politiek mee bezig is geweest. En waarvan wij hebben gezegd: uh, we vinden dat dit gewoon terug moet naar de praktijk. Want je kunt prachtige plannen opschrijven. En die zijn ook hartstikke duurzaam. Die kunnen wel tien jaar in een la liggen als je niet oppast. Maar het moet gewoon gedaan worden. Dus we zijn teruggegaan naar de belanghebbenden. Dat zijn ook die bijeenkomsten geweest? Ja. Um, en ik vind je vraag wel terecht, want Pascal die is, uh, die is eigenlijk aangesteld voor dit project. Uh, hoe gaat het straks dan nou verder? En ik denk ook dat. Het, het, voor het ons komt weer in de raadzaal natuurlijk. Zeker, het komt terug in de raadzaal. Dat, dat convenant is natuurlijk daar belangrijk in. Ja. Maar ik vind ook de, na dat convenant. Want dat is natuurlijk eigenlijk vooral een, een soort, ja, een soort uh, uh, uh, document waar je met goede bedoelingen zegt: we willen dit samen gaan doen. Maar we weten allemaal hoe dat werkt op het moment dat het niet gaat zoals een partij wil. Dan wordt het nog heel ingewikkeld. Ja. Kijk, wat ik belangrijk vind. Uh, en dat is ook het brugje naar het DNA-traject. Ja. Uh, het is niet de politiek hier die zorgt voor economisch succes. Dat doen gewoon de ondernemers die iedere dag hartstikke druk bezig zijn, waar de banen vandaan komen. En ik vind het dus ook heel belangrijk dat we, dat we die verbinding weten te slaan tussen, zeg maar, de praktijk uh, de ondernemers uh, en de politiek. Want de bedoeling is dat de politiek die dingen doet, die ondernemers verder helpen. En uh, ik denk dat, zoals we het nu hebben ingestoken Pascal, die uh, zeg maar in juni met dit project klaar is uh, de gedachte van de politiek, maar dat heeft dan ook met geld te maken was, uh, nou, dan moeten we een end zijn. Ik denk wel dat ik inmiddels zie dat we er nog steeds niet zijn dan. En dat we ook nog een volg met elkaar moeten doen. Want het is heel makkelijk om te zeggen, dan moeten, dan moeten de ondernemers het ook weer terugpakken, die moeten aan de slag. Maar zoals ik al zei, ik vind dat wij in het gemeentehuis ook nog een slag te slaan hebben. En dat is ook een fase die we door moeten. En zo, zo zie je maar. al leerende kom je verder. Dus wij moeten ook goed gaan kijken als het convenanten straks is. Wat betekent dat dan? Want we zien wel dat Pascal gewoon hartstikke goed werk doet, en dat horen we ook terug op die bijeenkomsten. Dat er wordt gezegd, van, joh, er wordt eindelijk met ons gepraat in plaats van over ons. En dat willen we graag zo houden een korte opmerking over maken in bij de eerste uh, bijeenkomst, de gemeente moet en de gemeente doet dit niet. En de gaandeweg is dat een beetje omgekeerd, klopt dat? Ja, ja, jawel, maar ik snap dat ook wel. Want ik bedoel, het is ook wat we net zeiden over die regeldruk, hè, dat pop-up weekend wat we nu doen, waarin we ook zeggen van nou, dan laten we eens een keer die regels wat gaan en dan toetsen we op basis van veiligheid en andere zaken. Maar er kan dus een keer een weekend misschien wat meer. Dat is voor ons natuurlijk ook een leermoment, want ik snap ook wel ondernemers die zeggen van joh, op het moment dat die regels iedere keer opdoemen, terwijl ik uh, moeite heb om, uh, om dat allemaal rond te krijgen. Als dat de reden is dat we uiteindelijk die evenementen niet hebben, dan doen we toch iets niet goed. Ja, nog heel even over pop-up, want de heer Beler zit al op zijn, te rippen op zijn stoel. Um, je hebt net een grote naam genoemd, Red Bull en uh, dat is natuurlijk ook pop-up, een, een, een multinational kom naar Zandvoort. Uh, de, hoe gaan we die binnenhalen? Uh, Staat er ja. gewoon een bordje, kom binnen. Nee hoor, dat, dat is nou... De ja. op om, uh, dat is nou precies wat, wat ik bedoel met die vervolgstap. Uh, daar ben ik ook met de VV over in gesprek. Uh, we hebben in het verleden wat dat betreft ook wel uh, de luxe gehad... dat heel veel mensen onze kant op kwamen. We hadden die zondagopeningstelling ja. en we hadden geen betaald parkeer, terwijl de rest van de wereld het wel had. De wereld is veranderd. Dus wij moeten zorgen dat we in dat opzicht ook dat unieke karakter weer terugkrijgen. En daar hoort ook bij dat je de hort op gaat. En dat ja. je mensen komt vertellen, als jullie een grote... of het nou een product is wat je wil lanceren, of je wil een grote evenement doen rondom die mensen die we toch al hebben op die mooie dag... moet je in Zandvoort zijn. Dus dat is een, dat is een aspect. We hadden dat vroeger eigenlijk altijd ja. al. Maar het is kennelijk iets wat weer verteld moet worden. Want het kan ook op andere plekken tegenwoordig. Oké, okay, we gaan het een beetje afronden. Uh, Pascal, wat doe jij 21 juni? Op 21 juni heb ik beloofd met jou een biertje te gaan drinken. <laughs> en ik wil dan dat toevoegen dat we daarna nog een biertje drinken. Misschien daarna nog wel een. <laughs> dus dat doe ik sowieso. En ik hoop dat ik kan genieten van een heel leuk weekend. Ik wil nog twee punten benoemen, als ja? dat mag. Ja? Dat is namelijk dat de gemeente... Ook ook bereid is om dat weekend de winkeliers... we hadden het zojuist over openstelling... Uh, aan te bieden om niet om tien uur te sluiten. Dus een oproep aan alle winkeliers in Zandvoort... is bijvoorbeeld om een shopping night te kunnen gaan organiseren. Dat is ook een de gemeente dat gaat niet handhaven op de winkelsluitingstijdenwet... dat weekend. Dus, um, nou, uh, maak er wat moois van winkeliers, zou ik zeggen. Ik wil als tweede punt toevoegen dat de horeca... in de nacht van 20 juni op 21 juni, dus van zaterdag op zondag... Daarvoor geldt hetzelfde. Op één avond kunnen de horeca-openingstijden ook vrijgelaten worden. En zal de gemeente daar ook niet op handhaven. Ter verduidelijking, dit moet wel even gemeld worden, toch? Dit moet... Nou, deze twee zaken zijn per definitie aan de orde. Alle initiatieven daaromheen moeten gemeld worden op pop Ter geruststelling, openbare ordeaspecten tellen natuurlijk wel gewoon. Dus het is duidelijk dat overlast en dat soort zaken, dat wordt niet getolereerd. Het moet wel binnen wat we nu al normaal vinden. Als het oh, gaat om fatsoenlijk gedrag. Dat is duidelijk. Heerlijk bedankt. En wij spreken elkaar zeker nog over dit project. Dank je wel. Dank je wel. Is uh, Jan Belen van de CDA? Goedemorgen. Uh, ja, de animatiebeelden van uh, het Windmolenpark. Ja. En de herontwikkeling van de Watertoren, maar die animatiebeelden die. die houden veel mensen bezig. Ja, die houden heel veel mensen bezig, ja. ja het ministerie heeft eindelijk de beelden vrijgegeven. Er was nog wat om te doen geweest, namelijk. Waarom gaat dat allemaal zo ingewikkeld? Ja, ja ik weet niet. Ik, ik, heb, ik heb sterk het gevoel dat dit kabinet en de VVD-minister Kamp, dat die. Um, en dat die bang zijn voor de effecten die hier op, in, de, in de Zandvoortse bevolking gaan leven, de op gaan leven. Het is namelijk niet niks. Het is, het is echt een gigantisch windmolenpark. Hmm. Ik weet niet of u laatst bij was het mooie ondergaande zon hier. Ja. En toen stonden de, dus zag je die windmolens al van luchterduinen. Ja. En dan krijg ik, ik krijg wel eens mailtjes van, van Zandvoort... die zeggen van, ja, zijn ze al begonnen aan de bouw? Dan zeg ik, nee, dat is niet het geval. Op het moment is Luchterduinen pas in aanbouw. En dat, dat Luchterduinenpark, dat zijn, dat zijn windmolens... met een ashoogte van 81 meter en met de tophoogte van 136 meter... Maar na, schrijf, na, na schriftelijke vragen van ons hebben, heeft de wethouder ook toegelicht dat er straks twee scenario's voor liggen. Waarbij één de tiphoogte straks 181 meter is en de ander 221 meter. Met, met, met de afstand? Met een afstand, afstand van 10 mijl. Dat is 18 kilometer. Exact. En we hebben het op het moment bij Luchterduin op witmolens op, op, op, op 12 mijl. Mm -hmm. Um, uh, als je hier op de boulevard gaat staan en je kijkt richting Ier Muiden, dan zie je uh, ook zo'n ding staan. Ja. Dat is 18, uh, ook 18 kilometer. Ja. Dus dat gaat het zicht worden. Uh, terug naar dat filmpje. Ik denk, ja, je zoekt er mij vol. Maar, ja, um, ja. Het is een heel wazig filmpje. Ja, ja. Dus ik, ik, het verbaast mij al waarom dat niet eerder openbaar gemaakt ja. is. Maar nu uh, hoor ik al twee weken dat uh, in Zandvoort een filmpje gemaakt gaat worden. Ja. Maar waar blijft dat filmpje? Dat filmpje gaan wij groots op 28 april presenteren in Katwijk. En er zijn in eerste instantie de raadsleden de buitengewoon raadsleden uitgenodigd. En zal, ik heb het volle vertrouwen dat het college en in de werkgroep dat daar ook, um, ja, dat er ook uh, flink mee de aandacht wordt gezocht. Dat is mooi. Maar dan wordt weer heel geselecteerd, wordt dat uh, gepresenteerd. Is het niet iets om uh, gewoon op het badhuisplein of op het raadhuisplein... op 4x4 voor alles antwoorders te doen? Dat is een hele goede zijn Dat Zeker, zijn de ja. betrokkenen mensen. Uiteraard, daar ben ik ook volledig voor. Dat was, uh, maar maar ik, ik, het is vooral omdat de, we hebben de, het college heeft dus de opdracht gegeven... om uh, zo'n animatie te maken. Ja, ja. Nou, dat, worden, dat wordt dan in eerste instantie gepresenteerd aan de raadsleden. Dat, dat zal ongetwijfeld mede hebben. Maar, maar uiteraard mij apart gaan we op de boulevard op verschillende plekken zelfs die die borden neerzetten om uh, het mensen te laten zien. Dat lijkt me heel wijs, want uh, van de week stond in uh, en dan brug ik even over naar een, uh, ook zo'n witmolenproject en dat is waarschijnlijk hetzelfde project, staat in de krant dat uh, er zienswijze gedaan kan ja, worden. Ja, ja zeker. Het lijkt mij verstandig dat de politiek probeert om elke zandvoorter op dat WWW ding te krijgen en hun zienswijze uh, te maken. Zeker weten. Dan moeten we ook met z'n allen eigenlijk gezamenlijk, moeten we daar weer actie van gaan voeren. Net zoals wij de vorige keer bij de Verkiezingen met z'n allen hebben geflaaid. Wat ontzettend leuk was met elkaar. Ja. Maar er is dit ook echt een punt dat we ook met elkaar moeten doen? Maar leuk moet ook resultaten blijven. Uiteraard. Dat, dat wilde ik ook even vragen. Want hoe, hoeveel kracht heeft Zandvoort dan om dit project uh, om te keren? Want dat vraag ik me dus af. Want ik denk, tot nu toe. Lukt dat dus ook niet? Nou, ik, eh, ik, dat ben ik niet helemaal met u eens. Eh, het is namelijk zo dat... dat is om even terug te nemen naar, naar, naar, weer naar de windmolenpak van, van, van Kamp. Ehm, de Tweede Kamer heeft een aantal weken geleden... de, de wet windenergie op zee aangenomen in de Tweede Kamer. De hobby van de gemeenten Zandvoort, Katwijk en eh, Noordwijk... een motie hebben voorgesteld... waarin ook de effecten voor de kustgemeenten worden meegenomen. En dat was voorheen e nog niet e economisch het Economische effecten? Exact, ondertussen ja. Ondertussen gaat het gewoon door. En ondertussen blijven we met z'n allen keihard Voeren. En diplomatiek. En straks in de media. Gaan we er alles aan doen. Om ervoor te zorgen dat die windmolens Buiten het zicht worden geplaatst. En maar ze, we... zijn, ze zijn al geplaatst. De, de, de basis ligt er gewoon nee, al. Nee, Dat, is, nee, dat, dat, is, het, dat is het grote verschil. En dat, dat is ook. Het, dat heel veel mensen hebben. Die weten niet helemaal. Ja, wat het, het verschil nog tussen, tussen luchterduinen. En het nieuwe park. Ja. Want we hebben op het moment. Over luchterduinen. Die kunnen we al zien. Op 12 ja. mijlen met 130 meter hoog. Maar daar is ook tegen geageerd. En dat is ook gewoon doorgegaan. Nou het probleem daar is, dat in 2009 de vergunning is verleend. Toen is, ja, ik, ik, toen heeft het toenmalige college heeft toen verzuimd om te reageren. Nou, toen op een gegeven moment is in 2013 zijn we erachter gekomen met z'n allen. Is er veel om te doen geweest. Waarschijnlijk jij dat in mijn want was al bepaald? Exact. Ja. En dan is er ook nog de wet, de crisis- en herstelwet, die bepaalde dat gemeenten er ook niet mee in beroep konden gaan. Dus in zijn eigen was, was een spelletje al gespeeld. Maar op dit moment zijn alle politieke partijen van de VVD tot de Partij van de Arbeid tot het CDA, met mannen, de landelijke politiek aan het overtuigen. Ik kan met mijn partij kan ik al trots zeggen dat het mij gelukt is, met, en met mijn collega's dat de dat Mulder daar een abonnement voor heeft ingediend. Dat we moties aan het indienen zijn om die winmolders maar buiten het zicht te krijgen. En uh, ja, daar, daar, uh, daar, daar voorden we goed mee. En ik hoop dat we daar ook binnenkort uh, goede resultaten mee kunnen zetten. Uh, uiteindelijk is die plaats al bepaald hè. Het gaat nu alleen over de afstand. Nee, daar gaat nog één stap aan vooraf. Eerst moet de wet windenergie op zee nog door de Eerste Kamer. Waarin ze dan ook dat zou het belangrijkste plan zijn om, om, om tegen te houden? Nee, ja, nou dan krijg ik, ja, dat ben ik gedeeltelijk met u eens. De, de Tweede Kamerleden geven voor aan dat in dat Nationaal Waterschapsplan... Ja. dat we daar gaan bepalen van waar komen die windmolens dan. Mm -hmm. En dan is de Hollandse kust een mogelijkheid. Maar waar wij echt flink op inzetten is de Amuide Ver. Waarbij we de windmolens niet zien... Waarbij de winmallers meer vermogen op gaan, meer, meer rendement op gaan leveren. En waarbij ook echt de werkgelegenheid gaat stijgen. In plaats van dat we hier de banen gaan, uh, gaan vernietigen, als ja, het ware. Dat is mooi. Um, het speelt zich heel erg af in, in, in de politiek. De Zandvoortse uh, bewoners uh, zijn. Uh, of niet geïnteresseerd of slecht geïnformeerd... zou het niet... Uh, uh, nogmaals... de hele brede politiek stond, is, is, is daarmee bezig... Ja. om de bevolking eens een keertje uh, te kietelen. Ja, daar gaan we dus 28 april mee beginnen. Het ja, is in Katwijk. Nee, ja, 28 april... dan worden, worden, de beelden, worden de beelden getoond aan ons. Vervolgens worden vanzelfsprekend, wordt er vanzelfsprekend... ik heb ook vragen gesteld aan het college hierover... en het college heeft ook toegezegd... dat ze meteen aan de slag gaan... dat ze gaan proberen die aandacht weer te genereren... Maar wij, dus, dus er komt de 4x4 vier vier scherm op het raadsplein. Nou, wat mij betreft wel. Maar nogmaals, ik ben een buitengewoon raadslid. En ik ga proberen mijn fractiegenoten daar mogelijk van overtuigen. Ik, het is in ieder geval een heel leuk idee. In ieder geval voor het college misschien ook uh, in overweging, om het in overweging te nemen. Hey, maar, het, maar wat wel belangrijk is. We hebben het steeds over die animatiebeelden. Maar die animatiebeelden, daar worden gewoon voor de gek gehouden hier. We worden gewoon voor de gek gehouden. Maar het dat verschil is, je dan laten zien. Is, maar, gaat het maar, ja, maar het probleem is hier. Wanneer ik aan een niet-wetende. Een, een zandvoorten die iedere dag naar zijn werk gaat. en die politiek niet volgt. en soms dus de krant leest. maar niet precies weet dat het windmolenpak er komt. en minister Kamp laat deze foto zien. van ja jongens, zo gaat het eruit zien. dan denkt mwa. iedereen van nou. maar hebben we het hier over? Telt de huidige windmolens bij Luchterduin. Ja. we moeten ons ook nog. moeten ons bedenken dat die windmolens gewoon drie keer zo groot gaan worden. En dus kun dus je ze alleen maar wakker maken. Ja. door ze met juiste beelden te informeren. Ja. en dan is het schrik, schrik, schrik. Ja. Want uh, nu, wat je zelf al Valt mee, weet je wel. Ja, ik moet, ik moet zeggen, ik dacht echt van nou, dit, dit kan niet kloppen. Dit kan niet kloppen. Ik, dacht, ik, ik had het doorgestuurd naar mijn broer die in Schiedam was. Ja, die, die reageerde dus echt letterlijk zo. Wat Hij zegt god, Irene, waar maak je hier nou druk over? Ja, ik dat dacht, valt er allemaal hartstikke ja, mee? Ja, en dat is echt, dat is, uh, is schandelijk. Dat is, dat, is, dat, is dat is voor de gemeente ook echt niet fijn. En, de, en ook voor ons verhaal. Die gewoon hartstikke overtuigend is. Het is aangetoond met verschillende onderzoeken dat er banen verloren gaan. Maar als we zulke beelden van het ministerie krijgen, ja. Dan zijn we voor de mensen echt voor de gek aan het houden. En dat is... Uh dan gaan wij 28 april verandering brengen. Al moet ik zeggen dat ik de beelden zelf nog niet heb gezien. Dus ik okay, ga eerst nou, dat even al wachten. Wij zijn uh, zeer benieuwd naar die beelden. Uh, en waar ze dan ook vertoond gaan worden. Ik hoop dat je dat inderdaad groot gaat doen. Uh, met een bekendmaking enzovoort enzovoort. Uh, het tweede onderdeel waar we het nog eens even over willen hebben is het Waterloopplein. Dat ja. is de Watertorenplein. De watertoren, Sorry. ja. Ik uh, neem helaas het foute woord in de mond. Want het is geen Watertorenplein. Het is een Watertoren. Zeker. En het heet hier gewoon uh, Westerparkstraat Klaar. Zijn daar ontwikkelingen? Ja, Constante ontwikkeling eigenlijk. En um, ja, het, het, we zijn echt met mannenmachten proberen om die watertoren te herontwikkelen. En dat, dat, dat gaat heel langzaam. Dat irriteer ik mezelf soms ook wel eens aan. Ik denk van nou, jongens, knop, we moeten er echt. Uh... Irriteer jij je er dan niet aan dat er al de laatste vier jaar geen ambtelijke capaciteit voor vrijgemaakt is? Er is een politieke keuze geweest van het toenmalige college en de toenmalige raad. Wat ik zelf vind dat we eigenlijk al veel te lang hebben gewacht. En dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma geschreven: dat wij echt prioriteit eraan willen geven. En dat zijn we een moment aan het doen. En ik merk nu echt een omslag in het college en in de raad. dat er nu echt draagvlak gaat bestaan om met het water te worden echt door te pakken. En dan moeten we wel zo realistisch zijn dat de ambtelijke capaciteit. We hebben natuurlijk 10% van de ambtelijke capaciteit tegengesneden het afgelopen Lopen jaren en dan kan je niet elk project met dezelfde prioriteit uh, voortzetten. Nou wil, ik, nou wil ik daar niet lelijk over doen, hoor, maar uh, het, het Watertoren dat is ongeveer al uh, een, een speerpunt in antwoord vanaf dat hij in de brand gestaan heeft in 2005. Ja, klopt. En als je dan uh, uh, probeert uh, recht te breien dat ambtelijke capaciteit niet vrijgemaakt wordt, dan denk ik uh, raad. Doe wat met dat ding. Ja. We hebben het over de middenboulevard gehad. We hebben het over de watertoren gehad. We hebben over een, een, een ladderwagen gehad. Allemaal directe punten die uh, hoog op de zand voor de tong liggen. Ja. En met de watertoren schuiven we dat maar voor ons uit. Ik ben met is, is men wees. bang om, om, om een beslissing te nemen? Ik denk dat het om twee, twee zaken ligt. We hebben de afgelopen tijd gehad dat de gemeente en de eigenaar elkaar in de houtgreep hebben gehouden. Waarbij enerzijds steeds werd gezegd van ja, we willen het wel ontwikkelen... maar dan komen we met plannen die de raad niet wil. En anderzijds heeft de raad ook onvoldoende capaciteit en onvoldoende aandacht ervoor vrijgemaakt. Waarbij het vorige college zelfs heeft gezegd, nou we zetten het tijdelijk even on hold. Maar wat ons betreft, met de vragen die wij stellen... met de aandacht die wij ook in diverse programma's hebben neergegeven... Gezet, zijn we echt aan het proberen om die watertoren te proberen te herontwikkelen. Nou ben ik uit een zeer betrouwbare bron dat er een prachtig plan ligt uh, met de bestaande watertoren. Daar ben je ongetwijfeld van op de hoogte. Ja, daar heb ik die vraag ook naar. Alleen van dat heb ik ook de vragen gesteld. En uh, echt, ja. Je hebt nog niks gehoord. Ik heb de vraag um, vorige week maandag heb ik ze ingediend. Dus ik ben echt in, uh, in afwachting, in enthousiaste afwachting. enthousiaste er... afwachting? Ja, inderdaad. Ik ben echt uh, ben benieuwd hoe het college gaat antwoorden. Denk wat je het... dat het haalbaar is? Ja, ik denk echt dat dat haalbaar is. Het zijn hele concrete plannen van de eigenaren zelf, waarbij we de originele watertoren kunnen behouden en waarbij dan naar eigen tijdse vormen dan ook een soort van huis omheen kan worden gebouwd. En ik ben uh, razend enthousiast erover, ten meer omdat ik vind dat die huidige originele watertoren echt behouden moet worden. Ja. Vanwege, Wat heb je beloofd in je dat hebben we, Nou, We hebben ja. gezegd dat wij er alles aan gaan doen om die watertoren te redden. Ja. En daar zijn wij echt mee bezig op het moment. We hebben die vragen gesteld. Wanneer verwacht je de antwoord op? Het meest, ja, maar ik verwacht binnen binnen een maand verwacht ik, verwacht ik de antwoorden. En het college komt ook, heb ik ook een wandel van. Kan, uh, kan je kort samenvragen, uh, voor de luisteraars wat, je, wat de, de vragen waren? De vraag is eigenlijk één is een, is een, is een, is een reactie op de studies. Want we hebben de studies zijn in september verricht. Ik heb in, op 8 januari vragen gesteld. Mm -hmm. En sindsdien heb ik niks meer gehoord. Mm -hmm. Dus ik wil in eerste instantie een reactie. Ten tweede wil ik um, kijken in hoeverre die dan die plannen ook realistisch zijn en haalbaar zijn. En wat ik ook belangrijk vind is dat we de, de zandwoorders ook meenemen en dat heb ik dan in twee vragen meegenomen dat ik wil van, ja, wanneer komen de studies wanneer worden die openbaar Want ik, ik, ik, u, ja. heeft, u wilt waarschijnlijk de studies zien ik denk, met veel met, met, met, ja, andere mensen willen dat ja, ook graag zien wat voor impact heeft het inderdaad op ja. de omgeving hè? de ja, omgeving is natuurlijk klaar exact, Ja. en dan zit daar een, een soort ik noem het een beetje een puist ja. in die hoek. hoek ja, maar zo is het wel, het ja, is gewoon het, het, het, zo zonde ja, daar moet je daar ook mee doorpakken Ja. ja daar oh. moeten we het doorpakken inderdaad en wat ik ook graag wil, en dat is dat, is, dat het staat dan los van die studies. Ik, heb, ik spreek veel mensen dan van die, van die Facebook-pagina. Het is echt een community geworden. Hè, over red de watertoren Zandvoort. Ja. En dan zijn er mensen die willen graag die watertoren zelf gaan, gaan redden. Die zeggen dan van ja, wij gaan met crowdfunding en met sponsoring gaan we proberen die watertoren dan uh, weer een nieuw leven in te blazen. En dan krijg ik vaak het, ja, het, het, het, het, de reactie van ja, de gemeente is niet welwillend. Dus ik heb ook het college gevraagd om ook die mogelijkheden van die sponsoring en van die crowdfunding om die actief mee te nemen. Uh, de, uh, het fundament van Retter Watertoren is dat, dat de oorsprong, zoals je er staat, zou blijven staan. En als je daar wat moois van maakt, zijn de mensen daarmee eens. Zeker. Ja. Dat is hun, uh, hun standpunt. Ja. Um, wij gaan zeer volgen uh, hoe dat uh, afloopt. Met die, uh, en, kom gerust een keer terug als jouw vragen beantwoord zijn. Ja. Uh, wij moeten afsluiten, want we hebben nog 2,5 ja. minuut. Jan, ontzettend bedankt voor je Dankjewel. uitleg en je komst. Uh, wij zaten in Hotel Hoogland, het was ja. weer uh, heel gezellig. Wij danken de techniek. Martijn, Martijn Luiten, Luiten uh, Yvonne <laughs> Roosendaal, Gert van Kuik... en eindroductie. Uh, Gerrie Rutte, hartelijk dank. En natuurlijk ook als uh, pluspunt stekkie medewerkster. Ja. Ik vond het bedankt. Irene bedankt. Ik moet weer spitsen. Ja, ja, dat geeft Irene te... bedankt. bedankt. Voor de bedankt. presentatie. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. En fijn weekend. Dag.